Het is vandaag donderdag 10 augustus. Dit is de Bata Vieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Vandaag hebben wij te gast Renzo Verber. Die heeft een boek geschreven over vrijheid van meningsuiting voor beginners. Daar gaan we het straks over hebben. Maar niet voordat ik mijn sidekick heb geïntroduceerd. Dat is uh, Juria Mulder. Um, Renzo, je hebt een boek geschreven, Vrijheid van Meningsuiting voor Beginners. Waarom dit boek? Um, een paar redenen. Ik, uh, ten eerste deed ik een uh, soort zelfonderzoek. Uh, wat houdt die Vrijheid van Meningsuiting precies in? En ten tweede, zoals altijd uh, als je een boek schrijft, uh, je wil het ook uitleggen aan andere mensen. Uh, de titel voor beginners is een beetje om uh, aan te geven dat ik geen, ik ben geen jurist of zo die daar op promoveert. En dit, dit, tegelijkertijd besef ik ook dat met de titel voor beginners dek je je ook een beetje in. Dus uh, vandaar. Uiteindelijk is mijn conclusie trouwens dat we op het gebied van vrijheid van meningsuiting... Uh, zijn we eigenlijk allemaal nog maar beginner. Ja, maar, en, maar wat is voor jou nou de concrete aanleiding geweest om erover over te schrijven? Ja, Want een... hier wordt natuurlijk een hoop ja. over gesproken ja. en een hoop over... Uh... Ja, ik heb het geschreven uh, van, uh, ik geloof dat ik er eind 2014 aan begon. Nog voor uh, de aanslag op Charlie Hebdo trouwens. Uh, na die tijd, vertelde, uh, als ik vertelde dat ik zo'n boek schreef, zeiden mensen steeds van, oh ja, ja, Charlie Hebdo. Ik zei, nee, ik was al bezig. Maar uh, de aanleiding, ja, dat ik er al jaren natuurlijk over las, hoorde En dacht, hoe zit het nou eigenlijk? Op de een of andere manier. Ja, en ik, had, uh, ik schrijf af en toe een boek. Uh, het triggerde me. En ik dacht, kom, we gaan eens een, we gaan, ik ga me er eens in verdiepen. En er zit wel een leuk boekje in. Maar je bent dus ook niet ingestapt met het idee van. Uh, ik ga mensen uitleggen hoe uh, het werkt, die vrijheid van meningsuiting. Maar het was dus echt nadruk mm. voor jezelf ook echt een zoektocht. Ja, je, je hebt dus echt... Voor mezelf en voor ook toch wel voor de, voor de lezer natuurlijk. Toch eens echt de dingen uitleggen. Hoe zit het nou? Wat, wat ik bijvoorbeeld heel duidelijk heb gesteld in dit boek, misschien iets te formalistisch, is dat. Um, Um, die vrijheid van meningsuiting is heel erg iets. Uh, ik ben in mijn boek vooral uitgegaan van, de wet, van het wettelijke verhaal. Van, uh, dat we in Nederland, en trouwens gelukkig nog in een aantal landen ter wereld, hebben we het idee van dat je je mag vrij uit je gedachten openbaren. via de drukpers, radio, blogs, etc. Dat vinden wij trouwens in Nederland volstrekt vanzelfsprekend. Uh, er zijn zoveel landen, uh, dat is echt. Nou, dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan zullen ze bijvoorbeeld zeggen dat ze vrijheid van meningsuiting hebben. Maar mensen zullen nooit durven zeggen, schrijven wat ze willen. Mensen worden afgeluisterd, euh, nou ja, verlinken elkaar, dat soort dingen. Uh, ja, Wat dat betreft leven we in Nederland toch in een prachtig land. Op het, al zijn er absoluut uh, minpunten, hoor. maar op het gebied van vrijheid van meningsuiting zijn ook veel minpunten. Maar we leven echt nog in een, uh, nog in een prachtig land. Ja. Ja, ja, en als je inderdaad het, ja. uh, het, het Nederlands uh, vergelijkt met, met andere landen, dan, dan gaat het hier nog redelijk goed. Ja, o, en maar en dan hoef je echt niet naar met Noord-Korea, maar ook met ik noem wat, Tunesië, Mexico of noem ze maar op. Je, ja, in ja. Nederland mag je echt weinig. Maar het gaat niet ja. goed genoeg blijkbaar, want je hebt er een heel boek over geschreven waar je ja. toch wel je beklag doet over een aantal ja. dingen. Dus ja, ja dat beklag is meer over de debatcultuur, denk ik, in Nederland. Ik denk dat gaandeweg mijn boek... Uh, uh, de titel is gewoon ook vrijheid van meningsuiting voor beginners, maar het gaat ook vaak meer over de wijze van debatteren. Het vastzitten in eigen gelijk. Het anderen willen nou bijna hun mening willen verbieden, dat soort dingen. Maar nogmaals, um, zolang er niet vanuit de overheid een mening verboden wordt, is er in principe geen echte uh, inperking. Wat ja. zijn volgens jou dan de, de knelpunten in, de de, in debatten, veelal? Zo, goede vraag. Kun je hem iets meer concretiseren? Uh, waar, wat ja. zijn volgens jou dan de punten waar het veel op, op, op stuk loopt? Dat je merkt van, oh, hier, uh, hier gaan mensen zich beroepen op. Um, hier gaan mensen roepen dat, dat een ander dat dit of dat niet mag zeggen? Oh ja. of, uh, um, dat is inderdaad wel een goede. Eerst, eerst iets ruimer nog. Je ziet sowieso. Uh, ik zie bij rechtse mensen een neiging van, oh uh, dat zegt uh, Klaver, dus het kan niet waar zijn. Of bij linkse mensen, oh wilde zegt het, dus het is per definitie fout. Dat, dat is sowieso, het is heel moeilijk om daar te ontkomen. Iemand met wie je het gewoon ja, vaak niet eens bent. En dan, het is moeilijk om niet in reflexen te vervallen qua opinievorming. En dat is echt, of je nou links of rechts bent, dat is aan beide kanten zo. Nou van die typische valkuilen inderdaad, waar... Uh... Waar ik zelfs mezelf op betrap. Dat is heel goed dat je jezelf erop betrapt. We zitten, komt het dan uit dat, uit dat, dat psychologische... Daar heb ik een keer zo'n filmpje dan over gezien die dat heel leuk uitlegt. Mm -hmm. Dat we eigenlijk allemaal in een soort stamdenken zitten. Een soort groepsdenken, hè? Ja. ja. ja. En uh, kom je daar ook op terug in je boek? Ik kom daar zeker op terug, ja. ja. Het heeft inderdaad te maken met... Ik noem maar wat, als jij zelf voortdurend in, uh, in linkse kringen zit... ...zal je minder gauw iets zeggen over uh, asielzoekersproblematiek. Dat gaat gewoon automatisch. Uh, en zo gaat dat. Het is natuurlijk vergelijkbaar met het beroemde onderzoek van... Uh, ...je neemt in een klaslokaal, uh, er zitten tien uh, mensen... ...en ze beweren allemaal dat een, uh, een lijn langer is dan de ander. De grootste lijn is, de langste lijn. Uh, terwijl overduidelijk is dat die lijn juist korter oh, dat, is. Dat, zijn die, dat ja. zijn die lijnen waarvan de ene heeft de, aan het uit-uitende de puntjes naar buiten. En de andere heeft de puntjes naar ja, binnen. Ja, dat kan ook nog. En daardoor lijkt de ene lijkt ja. een stuk langer. Maar zijn... Dat is, dat is gezichtsbedrog. Neem je ja. hebt ook gewoon echt een soort overduidelijk voorbeeld van... Nou, die lijn is langer. Lijn, lijn A, ik noem hem maar even. Maar uh, ja, als twintig mensen beweren dat lijn B langer is. Terwijl die uh, echt... Objectief korter is, en dat zie je ook gewoon duidelijk op een schoolbord, zo'n lijn. dan moet je erg sterk in je schoenen staan om dat vol te blijven houden. Het is gewoon heel gemakkelijk om dat mee te diniën. geven met de groep. Dat en mensen je meetrekken. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. En het is ook helemaal niet altijd erg. Je bent ook niet altijd in een politiek debat. Uh, stel nou, jij bent ergens op een uh, gezellige bijeenkomst. en je hoort een politieke mening die je totaal niet aanstaat. De ene keer vind je het misschien leuk om de veld tegenin te gaan. Een nou, andere keer denk je ook wel eens. Laat maar. Herken je iets? Ja, nee, dat ga ik wel. altijd tegenin. Nee, dat herken uh, ik, ja. ik wel. Soms dan denk ik ja. van. Wat zit daar nou voor flapdrol achter me? Ja. Wat, wat, beweert, wat denk die nou te beweren? Maar dan denk ik ook van ja. Wie ben ik nou om dan om de stoel om te draaien. En ja. helemaal los te gaan in een, in een restaurant of iemand? Ja. En ja. een andere keer heb ik ook wel eens. Dan denk je juist van. Ah, dit is iemand die hele idiotische standpunten heeft. Kom, laat ik eens een keer uh, iets provocerends. Juist, dat ligt in deze, in deze kringen juist niet goed. Waarschijnlijk, kom, laat ik maar eens wat uh, tegengas geven. Ah, dat, dat is natuurlijk interessant, ja. inderdaad, van dat tegengas. Dat is ook de, wat je uh, natuurlijk zegt van... Uh, heel veel Nederlanders zeggen ja, ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar. maar klopt klopt dat ja. er altijd een maar komt. Dus ja. dat eigenlijk uh, het publieke debat vaak zeg maar stroef verloopt, omdat dus mensen altijd wel hun reserves hebben. Mm -hmm. Wat je eigenlijk in je, in je boek beweert is dat, dat eigenlijk Nederlanders misschien mensen in het algemeen ja, ik denk ook wel ja. voor vrijheid van meningsuiting zijn, of ja. eigenlijk, maar eigenlijk betoog je ze zijn eigenlijk helemaal niet zo voor vrijheid van meningsuiting. Nee, er is heel veel morele verontwaardiging altijd, ja, van dat mag je eigenlijk niet zeggen. Ja. Ja. Ik zie dat trouwens zowel bij politiek links als bij politiek rechts. Over bepaalde onderwerpen van ja, dit mag je eigenlijk niet zeggen. Je mag mij, mijn groep, niet demoniseren, bekritiseren. Weet je wel, een beetje die uh, houding. Ja. Ja. Mensen hebben heel veel reserves. Maar het is ook logisch, als je, als je zelf heel veel kritiek krijgt, dan voel je je ook bedreigd. Ja, nee, dat is toch Dus het zee... is ook ergens logisch. En het liefst, het is ook veel prettiger om... Uh, om stoopgesmeerd te krijgen, dan, uh, dan eindeloos veel tegengas te krijgen. Tja. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat um, iemand die vrijheid heeft, mm -hmm. die heeft natuurlijk ook automatisch de verantwoordelijkheid erbij. Stel je, stel je bijvoorbeeld een staat voor die dus geen... Balkanende. Ja, nee, ik ga verder. Nee, nee, ja. oké, okay, maar goed. Stel je voor dat je een uh, staat hebt die dus. Um, waar je geen vrijheid van meningsuiting hebt. Mm -hmm. Dan neemt de staat dus verantwoordelijkheid voor datgene wat wel niet gezegd mag worden. Ja. Als jij zegt, uh, nee, mensen hebben wel vrijheid van meningsuiting. Dan leg je per definitie die verantwoordelijkheid wat mensen wel niet zeggen, ook bij die mensen neer. Ja. En uh, een beetje advocaat van de duivel. Mm -hmm. Zijn mensen, kunnen mensen die verantwoordelijkheid aan? Goeie vraag. Um, ik zou zeggen van wel... Ik bedoel, kijk, we hebben altijd nog een paar, aantal grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. die ook gewoon in de wet uh, verankerd liggen. Eén daarvan is uh, echt direct oproepen tot geweld. En dat lijkt me ook het, een hele belangrijke. Verder, en dat betoog ik ook wel in mijn boek. ja, um, iemand die bevolkingsgroepen uitscheldt. Holocaust ontkend. Andere dingen die ik ook allemaal niet echt fatsoenlijk vind. Maar moet je daar nou. moet je dat steeds allemaal maar gaan vervolgen? Of zouden we de aandacht van de politie. ook op echte criminaliteit kunnen richten? Uh, wat ik wel Is dat bijzonder een stuk zinniger. Ik heb er laatst al over, over nagedacht. We zijn eigenlijk als. Uh, ruim 70 jaar. zijn we er helemaal. e oké -okay mee. Met het feit dat. nazi-symboliek en. Uh, nazi-groeten en. en. Nazi, uh, ideeën. Mm -hmm. gewoon totaal uitgebannen zijn uit de samenleving. Mm -hmm. Daar zijn we heel lang oké okay mee geweest. Hoe, hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Valt er dan toch wat te zeggen voor, voor censuur, denk ik? Op een bepaalde manier wel. Ik moet zeggen dat ik me ook ongemakkelijk voel als ik in een straat zou wonen... waarin eh, voortdurend allerlei mensen swastika-symbolen uit het raam zouden hangen... en die hè? Dat, dat, ik zou me ook ongemakkelijk voelen. Aan de andere kant... Uh, ja, mijn kamp is dan zeg maar een lange tijd verboden geweest. En nu inmiddels mag het verkocht worden. En dat vind ik toch wel... Ja, je kunt zeggen dat dat toch wel een voorbeeld van nazi-symboliek is. Maar het lijkt me ook wel goed, heel goed dat het gewoon verkrijgbaar is. Ja, het is nu volgens mij zo dat je het met wetenschappelijke annotaties ja, die, ja, erbij... Dat, die dan ja, zeggen van... Ja. Zussen en zo, so, ja. dat, dat zegt hij daar wel, maar dat klopt dan niet, Zat er aan de ja, gaat. Maar de antika dat... die het gewoon de oorspronkelijke editie verkocht, verkoopt, die wordt nu niet meer aangeklaagd. Dat was jarenlang was dat wel zo, dan was er altijd een, een bepaalde club, Joods federatief, huppelde pups. En die klaagde dan altijd een boekhandel aan, als een boekhandel, ook gewoon een oude druk. Hè? Dus zonder, ja. uh, nee, ik weet dat er ja. hier om de we ja. zitten hier in Amsterdam uh, bij de Leidse straat om de hoek. Hier niet ver vandaan bij Eilands Gracht. Ja, dat is dinges. Antiquariat. is museum daar. museum voor... Nee, galerie voor totalitarisme. Ja, ja die je is weet het, het ik totalitarian bedoelt. art gallery. Ja, die is nu weg, geloof ik. Ja. Wordt die ook hij genoemd? Wordt, uh, aan de achterkant van mijn boek staat hij genoemd, ja. Dus hij staat aan ja. de achterkant van je boek genoemd, ja. wat een... Uh... Als... Uh, het aanbeveling. Als ja, ja. Inderdaad, ja. totalitaire nee, art Nee, want, want dat, dat is... Je dat was zo mooi. Ja, nou ja. ik heb daar nog wat van gehoord. Ik ben daar ook nog heen gelopen. Hij is nu uh, weg en gesloten. Ja. Die zou op een gegeven moment een kopie van mijn Kampf hebben. Die dan met, met edelstenen belegd En dat is allemaal... Uh, ver, verguld en verguld en dit en dat. Het was peperdure zooi. En die zou van Hitler zelf zijn geweest. En daar werd hij dan ook voor aangeklaagd dat hij dat in zijn bezit had. Maar nou, ik ben be be daar. Be sowieso niet. Uh, in ja, be nou ja be ik, ben, ik ben daar dus heen gegaan uh, met, vanwege mijn, mijn opleiding met een paar vrienden naar, die naar het Antikariat Ja, Antikariat -galerie. Ja. En toen hebben we, wilden we naar binnen, maar het was gesloten. En toen hebben we iemand anders gesproken die ook oorlogsprilariaat. Uh, en die zei uh, van ja, nou ja, dat was een oplichter. Hmm. Dat was hartstikke nep. Maar goed, Tenminste, dat, is een, maar dat heb ik uh, van ja. een collega slash concurrent van hem. Maar terug naar je vraag. Hè. Je zou kunnen zeggen censuur oké okay, op dit soort dingen. Aan de andere kant ja um, ik zeg inderdaad ik voel me onprettig bij een straat vol nazi-symbolen. Aan de andere kant hoe, hoe, hoe groot is dat gevaar eigenlijk? En waar, waar eindig je met censuur? Ik weet dat, natuurlijk dat bepaalde dingen gevoelig liggen. Maar ja ik ken ook heel veel mensen die storen zich heel erg aan hoofddoekjes. En dan uh, ja, nou ja, kun je dan ook denken van, uh, dat is ook een uh, signaal wat me niet aanstaat, moeten we dat dan ook verbieden. Nou ja, dat is weer een discussie. Maar ja, het, ik, ik, het mag niet zo, zo zijn dat persoonlijke ergernissen uh, echt aanleiding voeren van ja, uh, ik vind dit persoonlijk niet fatsoenlijk, dus eigenlijk moet het maar verboden worden. Ja, ja Dan, dan, dan krijg je op een gegeven moment krijg je een situatie van je kop, maar staat me niet aan. En, Nee, het is natuurlijk. Uh, je ja. wilt niet in, in, in een subjectief en arbitrair drijfzand nee, belanden. Dat moet je dus uh, altijd houden, dat betoog ik ook wel vrij steek in het boek. Je, je hebt een soort. Uh, je krijgt een soort. Uh, ja, je hebt vaak toch een, een soort onduidelijkheid over wat mag en niet mag. Ik neem alleen op dat rare artikel waar, waar Wilders ook voor uh, aangeklaagd is. Een paar maal nu al 137. Het beroemde Haatsaai-artikel. Dat is zo ongelooflijk subjectief. Uh, haatzaaien is zo'n rare uh, subjectief uh, iets, een, een subjectief oordeel krijg je dan. En ja dit, is, ja, dit is in het verleden gewoon ook wel eens gebruikt van, nou ja, ja, ja we kunnen een persoon niet precies pakken. Ja, haatzaaien. nou ja, dat is een beetje een soort, ja. soort makkelijk iets. En dan, dan, het is een beetje, ja... Ik, ik vond het ook leuk dat je, dat je inderdaad bij dat stukje over haatzaai ook zei... Van, ja, het is eigenlijk ook een beetje zinloos om iemand daarop aan te pakken. Want haatzaai heeft ook pas zin als daar een voedingsbodem voor is. Dus als je echt, oh. echt zeg maar onzin verkoopt, dan zal er ook geen voedingsbodem uh, nee, voor staan. Nee, uh, precies. Dat is natuurlijk ook zo. Als een voedings, als, uh, ja. nu, nu, ik, nu ik dit zeg, moet ik trouwens wel mm -hmm. goed meteen de Hitlerkaart... Uh, ja, dat ja, mag. <laughs> Tuurlijk. Mag uh, echt, uh, wat ja. natuurlijk wel is... Uh, ja. Hilde heeft ja. natuurlijk ook wel ja. haat gezaaid richting Joden. Ja. En dat sloeg op zich wel weer aan. Dat sloeg aan, uh, ook onder een bepaalde voedingsbodem. Ja. Het zal kan niet alleen zijn boek zijn geweest, maar ook zijn daden. Nee, nee, absoluut. Ja. Maar daar zijn natuurlijk wel van kunnen... Ja. Ja, dat is natuurlijk nee, wel nee, een interessante dat vraag. Dat Zou dat je dat nu zeg maar... geen schending van de vrijheid van meningsuiting, eerlijk gezegd, van Joden. Ik denk dat het grootste probleem wat hij ermee deed, was je natuurlijk... Uh, Zaken als boekverbranding, uh, ja, trouwens ook een behoorlijke schending. Maar ja, ja, uh, inderdaad, nee, gewoon rechten ontnemen, echt keihard rechten ontnemen, wat iets heel anders is dan uh, vrijheid van meningsuiting uh, inperken of zo. Ik bedoel, ja, nee, klopt. uiteraard deed hij dat ook. Uh, ja. uh, maar dan van de hele bevolking. Nou, ik vind het wel interessant. Ja. Ik ben nu een boek aan het lezen wat ik uh, van, van Perry Pierrik. Wat ja. ik later nog ga recenseren waar ik het met Perry nog Van heb. Van uh, ja, Ludendorff, ja, ja, ja, inderdaad. Zeker, ja. En daarin uh, maakte hij eigenlijk ook een hele goede zaak voor, voor het gegeven dat toen Hitler eenmaal uh, echt populair en bekend werd, dat de hele voedingsbodem al rijp was voor hem. Dus Erik Ludendorff en, en andere uh, zwaar conservatieve en nationalistische verbitterde generaals en politici, hm. die hadden al reeds... Die dolkstootlegende natuurlijk. En de ja. protocollen van de wijze van Sion was een bekend, uh, bekend document wat, wat rondging. En iedereen was eigenlijk al aangestoken en verbitterd. En het enige wat Hitler deed was iedereen verbinden en aanwijzen wie precies de dader zou zijn. en Dat is wel heel interessant om het zo te zien. Als dus Hitler zie je veel meer als een opportunist dan de geniale bedenker van het ja, huis. Ja. Hitler was bijna de, de handige jongen in alles. De verbinder van. van... Ja, want hij was dat. Hij ja, was niet principieel hoor. Ik bedoel meer niet verbinding in de zin van mensen met elkaar brengen, maar wel een verbinder ja, van. van uh, hoe noem je dat? Van, van, uh, uh, ja, van onrustgevoelens met, met economische ideeën, met.. Ja, nou, ik, ik denk dus ja. zelf wel, als ik dit zo lees en moet geloven, dat Hitler veel meer een, ook wel een mensenverbinder is. Omdat hij niet ja. zo principieel is als wat wij denken. Mm -hmm. hij, uh, hij was best bereid om bepaalde standpunten te laten varen, zodat, dat, zodat, uh, zodat hij het hele rechtse kamp bij elkaar kon krijgen met hem als de baas. Ik bedoel, Ludendorff die is juist... Dat, dat lees je aan het eind van een boek. Die is juist een bepaalde ho uh, hoek ingegaan. En totaal afgesneden van de rest van het politieke landschap. Omdat die zo principieel was. Hmm. Hij was misschien wel een grotere natie dan Hitler uh, wordt er ook gesteld. En Hitler was handiger. Misschien Hitler was handiger. En had charisma, noem het maar op. Ja. Ja. Hmm. Uh, ja. Oké, okay, dit is een kleine uh, zijtak. Dat, dat, dat, dat is een uh, zijtakje, maar ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat hoort bij de Batavieren podcast. Je komt zo okay. op, op, een, op een interessant dwaalspoor. Dat hoort uh, bij de meeste talkshows, podcasts, et cetera. Ja. ja, dat is een veel te vrij woord. We, we oh ja. hebben meer restricties nodig. We hebben een, een staat nodig die bepaalt wat we wel en niet mogen zeggen. Ja, dat lijkt me best wel eng inderdaad. Nee. Dat, <laughs> dat zouden jullie ook niet willen. Nee, Echt, nee. nee dat, uh, nou, ik hey, maar hey, maar als ik even een voorbeeld mag noemen tussendoor. Hè, bijvoorbeeld, ik heb begrepen van een, een cartoentekenaar die ik een keer sprak. Dat een, een, een Tunesische cartoonist... Die voor een krant werkte, die moest eerst een cartoon opsturen naar een soort regeringsfunctionaris, en die moest hem dan goedkeuren, en dan mocht het eventueel de krant in. Met als gevolg dat die mensen ook zichzelf al gaan censureren. Nou, dat kijk, een zekere mate van zelfcensuur heb je ook in Nederland. Je hebt uh, tekenaars die Erg oppassen met de islam uh, bekritiseren. Snap ik. Ik noem er geen namen. Je wil niet doodgevonden worden, maar, eh, of gedoe. Maar zo'n Tunesisch cartoonist, dat is echt heel erg anders dan pakweg hier of in Frankrijk. En dan, ja, dat, dat is toch een heel, heel ander soort samenleving dan hoor, waar je in leeft. En wat dat betreft, er zijn nog heel veel samenlevingen waarin. Uh, ja, waarin ja. de staat echt een hele diepe controle heeft op, uh, op, op, op uitingen. Ja, ja. Nu, nu je het erover ja. hebt, dat, dat, uh, dat aspect van dat zelfcensuur, dat komt natuurlijk ook ja. in, je, in je boek terug. Ja, um, ja. Uh, aan de ene kant, je, wat, is, wat is precies jouw visie? Is dat oké? Okay? Is dat niet oké? Okay? Je ziet natuurlijk mensen die inderdaad uh, bijvoorbeeld... Ja, bedoel, je hoeft mensen natuurlijk niet tot een bot te beledigen. Dus nee, het is van, ja, als, je, als je wil, mag het wel. Ja, ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Van, ja, ik wil een beetje lieve vrede bewaren... en uh, ik zie het nut er niet van in. En ik, uh, dit, volgens mij helpt het de discussie niet. En of iemand die misschien wil iets zou zeggen... Nou ja, om willen hm. mensen niet te kwetsen... pleegt hij nou, zelf censuur. Is dat erg? nou kijk Wat ik een beetje heb is... kijk Ik snap ook wel dat niet elke... columnist een Theo van Gogh is. Dat niet elke cartoonist Een Charlie Hebdo-cartoonist is. Dat niet, nou ja, ik bedoel, maar om nou. We zijn niet allemaal super dapper. We hebben ook trouwens niet allemaal een behoefte tot heel erg provoceren, prikkelen. Er zijn ook hele lieve cartoonisten, lieve columnisten. Dat is ook allemaal prima. Echter, het andere dringend, uh, nou ja, zo ongeveer zeggen van ja, de cartoonisten moeten maar zo'n een toontje lager zingen. De columnisten, dan denk ik, ja, dat is toch een hele andere koek. Uh, speak ja. for yourself. He, dat jij er geen behoefte aan hebt, dat is allemaal prima, maar. En waarom een andere cartoonist heeft misschien wel die behoefte, of die vindt daar iets nuttigs in zitten, of die schrijft scherp. Ja, uh, dat, dat is nou eenmaal. Uh, ja. Dat is de functie van: de ene cartoonist dus, uh, heeft een politieke functie, vindt hij, en de andere die maakt iets liefs. Nou, nou we, van ah, mij mag het allebei trouwens. Het lijkt mij heel, heel logisch. Ja, uh, ja. We gaan niet over ah, Nou, elkaar. Vind, ik, nou ja. vind ik het al leuk om ja. een beetje advocaat van de ja. duivel te spelen. hoor. Maar um, wat wel ook wel echt... Dat je tussen de pagina's door wel lees Dat het echt altijd een moeizame verhouding is. Dus met dat zelfcensuur dat... Ja. Eigenlijk een soort uh, publieke opinie misschien ook als iets is van ja zo gek is het nog niet. Mm -hmm. En dat het eigenlijk, uh, omdat het dus altijd zo'n moeilijke relatie is uh, met tussen uh, vrijheid van meningsuiting en ja, uh, het volk, zou ik maar zeggen. Ja, Jum, maar het, het, vooral het, vrijheid van meningsuiting en de politiek heb ik ook vaak het idee. De politiek yeah. heeft ook vaak als eerste de neiging om te willen reageren van oh, oh jee, dit mag niet. Ja. Oh, mag dit wel? En dan misschien ook uit angst voor een soort vermeende publieke opinie. Maar ook van, uh, ja, er wordt dus een, een, een een of andere imam zegt van, goh, ja, ik vind het prima als Geert Wilders dood is. En gelijk regeert er een, hij uh, ja, heeft nog niet eens een, uh, een oproep, maar uh, ik vind het prima als hij aan kanker zou overlijden. En gelijk is er een minister die roept van, uh, oh, mag dit wel gezegd worden in Nederland schande? Dus ja. jongens, jongens, uh, laat ze. Ja, precies. En dus met, met men, de... de politici hebben een hele moeizame verhouding met vrijheid van meningsuiting. Ik denk wel eens dat er bij het gewone volk. Oh, dat het nog wel eens meevalt. Dat ze vaak ook denken van. Uh, wat ik ook wel gehoord heb van een vrachtwagenchauffeur. die zei mij. ach, ik ben het niet zo eens met die Wilders. maar laat die man lekker zijn filmpje maken. Die heeft uh, ja, ja. toen. Ik denk ja, dat is eigenlijk een veel nuchtere en beter houding. dan toen uh, de hele politiek. die zich er dagelijks over uh, overboog over een film die nog niet gemaakt was. Ja. Maar goed, het is ja. wel, het is in ieder geval wat wel uh, feit is, is dat, um, wat je eigenlijk ook een beetje beklaagt in het boek, is dat er een soort gebrek aan incasseringsvermogen is. Dus dat, dat, dat, dus dat het daar vaak aan schort. Dat mensen dus wel zeggen, ja, hebben vrijheid van meningsuiting, en dan komt die ja. maar. En, ja. en die maar is dan vaak eigenlijk een gebrek aan incasseringsvermogen. Ja, vaak de eigen groep inderdaad, ja, klopt. En, ja. ja, dit moet toch eigenlijk niet kunnen. Maar ja. Wel precies. Maar goed, maar als, ja. je, als je dat dan dus uh, waarneemt, dan mm -hmm. zou het natuurlijk, daar twee conclusies uit kunnen trekken. Je zou kunnen zeggen, nou, dan uh, moeten we maar meer oproepen tot zelfcensuur. Mm -hmm. van, van, van dus die groepen die anderen kwetsen. Ik zeg niet dat ik dat het uh, nee, goed nee, hè, nee, maar, nee, maar dat, dat is zijn de opties. Ja. Ja. Of je moet dus inderdaad oproepen tot uh, van jongens, jullie moeten meer incasseringsvermogen ja. hebben. Maar wat natuurlijk wel is, als de publieke opinie is van, ja, maar wij hebben geen zin in meer incasseringsvermogen. Mm -hmm. Wanneer wordt iets zeg maar uh, paternalistisch? Ja. Mensen censureren zichzelf natuurlijk toch al. Uh, ja. uh, dat doe je zeker in zekere zin in het dagelijks leven altijd al in gesprekken. Nou, je zegt niet altijd alles wat je denkt. Waar, waar ik, waar ik ja. aan, aan denk als ik het hoor... We hebben het over, over zelfcensuur. We hebben het over politiek mm -hmm. en staat. Die zich uh, die als factoren um, beïnvloeden wat wel en niet mag. Maar ik denk dan ook van... In hoeverre is het niet gewoon... Hoe, hoe staat de verhouding met... Met, met de alledaagse cultuur en gewoon de alledaagse normen en waarden die ons wel of niet tegenhouden. Mm -hmm. Is het. Is het echt zozeer de politiek en de, en de, en, en de staat? Of ja. zijn het gewoon... In principe is het de rechter bepaald altijd dat je in het publieke debat... dat er een zeker incasseringsvermogen van mensen wordt verwacht. Dat bepaalde kwetsen dat dat moet kunnen. Dat dat toch iets anders is dan ja, dat werd op straat ook iemand uitschelden. Dat is toch gewoon iets anders. Ja, bij, de, bij Prem Radakus... Ik ja altijd Doe over zoiets? die naam. Ja? Sorry. <laughs> die, uh, nee. er was... Ja, dat was... Verschrikkelijk van me. Die man uh, daar was ook, uh, was ook uh, bij verteld van: joh, je zit in het publiek debat, bla bla bla. Als je je daarin mengt, ja. dan moet je tegen een stootje kunnen. Ja. Maar in hoeverre denk je dat het heerst in de algemene culturele hegemonie? Dat het, dat het meer cultureel bepaald is dan politiek bepaald is. Hmm, misschien is het incasseringsvermogen nu van mensen vaak wel wat minder ja, dat zou wel eens kunnen hè. dat dat minder was dan enkele tientallen jaren terug, maar ik kan dat niet keihard staven nou ja, je hebt, je hebt ja. natuurlijk ook wel um... ik weet niet of je dit helemaal bedoelt uh, <laughs> even, ik zit even te denken je hebt ja. natuurlijk ook wel dat dat uh, dat het uh, vaak over hebben over neomarxisme en uh, mensen die ...merken dat als ze een slachtofferrol gaan spelen, ja. dat je best aardig wat voor elkaar kan krijgen. Dat ja. is ook laatst bewezen, zag ik, door een student die wilde bij Harvard uh, medisch onderwijs gaan ingaan. En hij was Indisch, en dat was niet heel erg een aangename uh, afkomst om daar te beginnen, want die hadden mm -hmm. het redelijk goed. Maar door zijn kopje kaal te scheren en zich helemaal op te maken, zodat hij eruit zag alsof hij uit Afrika kwam. Dus een black student was... Toen is hij er op die manier ook ingekomen om te bewijzen van kijk eens hoe ongelooflijk hard die mensen daar aan positieve discriminatie doen. Sterker nog, er zijn witte mensen, blanke mensen, die, die hebben dan een, een opa die, is, die komt uit Indië of die komt uit dit mm. of die komt uit dat of zus of zo. En dan is het gelijk een student of color. Ja, de slachtofferrol is inderdaad een... In hoeverre denk je dat dat iets is dat mensen de gemaksweg gewoon zoeken. Ja, een slachtofferrol is altijd een hele prettige in het publiek debat. Want daarmee stel je je moreel superieur op aan de anderen. En uh, ben je vaak ja, je kunt zeggen van, ah ja, maar die islamieten zijn zo zielig. En, en dit. En, en, uh, ze worden tot op het bot beledigd. Of vrouwen worden beledigd. Of homo's. En dat moet eigenlijk niet kunnen. En daardoor krijg je ook die beroemde ophefs op Twitter en alles en zo. Dus ja, de slachtofferrol is een aantrekkelijke. Misschien, misschien een mooi beter voorbeeld. Ja. Er is um, Richard Dawkins, was het geloof mm -hmm. ik, dat was mm -hmm. laatst. Die, die, die man die, die, die klaagt, ja, ja. die zei het over elke religie. Ja, ja, precies. En die zou gaan spreken bij een radio over uh, islam, of, Ja. Of überhaupt over ja. iets. En ja. toen had die radio had gehoord dat hij hele nare dingen over de islam had gezegd. Ja, en dan hebben ze iets gehoord en dan, dan, en dan willen ze uh, al niet meer of nee, zo. Hè? Ja. Ja, dat is een dat heel... Uh... En die zeiden dan wat hun argument was van ja... Terwijl die ied iedere religie geeft dezelfde klap ja. en, en zo schop. Uh, die zeiden van ja, een community die al endangered is. En oh, die, ja. Al, ja. Uh, die al under attack is, waren ja. de woorden. Ja. Daar willen we niet aan bijdragen dat dat het klimaat nog erger is dus in dit maakt. geval trouwens behoorlijk gelul. Want hij is uh, volgens mij nog veel harder over het christendom. Dan uh, over de islam, die Dawkins. En ja... Kijk, dat is, je krijgt op een gegeven moment ook een soort ongelijkheid van uh, het idee van, bijvoorbeeld ik noem maar wat, christenen, die mag je heel hard beledigen, want die kunnen het wel hebben. Daarentegen islamieten niet. Dat is een beetje toch een soort opinie. Uh, vrouwen, die, een beetje zielige groep. Mannen, daar kun je wel van alles over zeggen. Ja, Lucas had het in ja. zijn... Uh, in zijn boek De Democratie en de Media had hij het over... Of nee, nee, in de Europese Spagaat, in zijn aan, uh, mm -hmm. aandeel daaraan had hij het over de bedreigde diersoortwet. Mm, klopt. Het, ja. <laughs> dat het, is ook, het is ook een beetje... Uh, Bart Crufs, die noemde dat in een uh, eerder boek van hem, een chronische filosoof. De wet van het Westen Betekent dat als, het, uh, als er een conflict is tussen uh, westerse waarden en bijvoorbeeld islamitische waarden... dan uh, wordt er vaak uh, geredeneerd in de trant van ja, maar dat... Westen zal wel fout zitten. Ja, Wat er was... ook gebeurt. Met anderen, dat zie je ook al bij een aanslag op Charlie Hebdo. Dan gaan toch bepaalde mensen zich afvragen. Ja, die woede was zo groot. Van, en er stonden zoveel. Er waren ook islamieten die waren daar in ieder geval niet tegen. Wij zullen het wel fout gedaan hebben. Ja, Heel erg schuld bij jezelf zoeken. Sint-Lucas gaf, gaf daar het voorbeeld dat Freek de Jonge in het ene geval dat er in Argentinië of Chili waren mm -hmm. er, dan, Argent Argentinië waren er ja. uh, demonstranten opgepakt. Linkse demonstranten door een rechtsregime. En dan ging je in protest en dan moest dat gebeuren. want En mm -hmm. dat is een christelijk land met, met redelijk westerse mensen daar. Maar in Turkije is Ebru Oemar uh, opgepakt. Ja. ja. En dan dus spreek, ja, ja, het is een land met, ja. met zijn eigen willetje en dat moet ja. je laten en dat, is, dat moet je niet tegenaan gaan schoppen. Nee, nou mensen. was dat natuurlijk wel 30 jaar later, die kwestie van Omar, 35 jaar later dan de kwestie Argentinië. En Freek de Jonge is natuurlijk ook veranderd in die tussentijd. Verder van dat kan ook. Gelukkig heeft hij in de tussentijd af en toe wel een verrassende eerlijkheid. Ik zag wel laatst dat hij in een fragmentje op de radio... Dat hij zei van, uh, ja, ja, nee, ik maak geen grappen over de islam. Want de sancties zijn te hoog. Ja, dat was ook doelde... een heel interessante ja. ding inderdaad. die ja. gaf gewoon eigenlijk ruidelijk ja. toe dat ja. hij echt aan zelfcensuur deed. Ja, nou ja, goed, ik bedoel, ja, maar omdat het, ja, hij gaf het eerlijk toe. Na enig, naar enig aanvra, uh, door ja. doorvragen. En dan, ja, ja nou ja, en hij zei ook van, ja, toen met die christenen, uh, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden. Toen wij daar tegenaan schopten, en misschien wel harder... Toen waren de sancties waren, hooguit een stevig weerwoord. Een scheldpartij. Nou ja, dat, dat kon Tot, hij wel hebben. Ja, dat, ja. dat was natuurlijk geen probleem. Voor hem niet, man van het woord. Nieuw! Doneren aan de Bataviren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website podcast. NL kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, overbooking of Paypal uw geld geven aan ons. Ja, wordt een beetje geld geven. <lacht> <lacht> je, hier, voor het goede doel. En je dan. <lacht> kan er zo op. Dat was ook het grote probleem met Van Gogh. Van Gogh, Theo van Gogh dacht dat hij bij die fundamentalistische uh, islamieten. Dat het toch nog ergens diep in zijn hart dacht hij: van ja, ik ben de nar. Ik. Um, ik heb toch met een soort christenen te maken. Ik leef in een christelijke cultuur. En hij had net niet helemaal door dat er een, toch een aantal waren die echt uit waren op zijn. Zou hij het niet door gehad hebben of zou hij zou er gewoon... Uh, nee, toch niet. Of zou het gewoon echt iets, iets roekeloos geweest zijn, hmm. weten dat je kan crashen, maar... Ja, dat zat er natuurlijk ook wel in. Een bepaalde zelfvernietigingsdrang, denk ik. Ja, ik kende de man niet persoonlijk... Ik denk toch ook dat hij toch nog zat in de modus van het Nederland van de jaren 60 en 70. Het provoceren en schoppen. En het toch niet helemaal kunnen geloven. Ja. Ergens. Maar ja, goed. Dat zou, misschien moet dat ooit eens in een biografie over van Gogh. Die, die, die, want Inderdaad, er zit ook roekeloos gedrag zat er in die man. Nogmaals, ik vond, ik, ik vond zijn, bijvoorbeeld zijn stukken vond ik soms heel dapper in die tijd. Maar ik vond het soms ook af en toe heel schofterig. Maar ik vond wel dat het moest ja. kunnen. Ik, uh, ja. ik vind ook de sanctie uh, aan, de, aan, de, aan, de hele, aan de te harde kant ja duidelijk. Ja, ja, nee, dat, ja. dat zeker. Ja. Ja. Ja. Ik, ik, ik zeg ook helemaal niet dat hij het zelf over zich afgeroepen heeft. Dat zal ik nooit zeggen. Dat, nee, uh, nee, nee. Hij had het wel onvoldoende door. Zoveel, zover wil ik wel gaan. Hij had niet door van die zelfs... Dat, ja. Wat, wat bepaalde mensen nu wel doorhebben. Dat is doodzonde. Dat, dat cabaretiers uh, ja, zichzelf censureren om zo'n reden. Dat... Uh, ja. ja, er ontstaat ook gewoon dat een is soort ongelijk speelveld. Dus gewoon ja. als je me met terreur ja. dreigt, dan krijg je eigenlijk, dat, ja. he, dat heeft dus blijkbaar zin. Dat heeft, kijk, dat, dan heb je een bepaalde macht. Ja, ja. Een terreurdreiging geeft macht. Dat is, uh, zelfs alleen al de dreiging. Ja. Hey, maar dat is trouwens ja. ook nog iets. Van precies met werd. Ik bedoel, ja, dreigen is voldoende. Ja. Ja. Maar nu het over, over macht ja. hebt, in, ja. in het publieke debat uh, ontstaat... On enorm, ja. On ja, en zeker bijvoorbeeld als jij, uh, weet ik veel... Stel je voor, je laat je kritisch uit over uh, de huidige immigratiestroom, zeg maar wat. Dan kun je natuurlijk nogal snel een, uh, gewoon een verwijt naar je hoofd krijgen. Ja. ja, dan ben je een fascist of zo. Ja, dan nou moet ik persoonlijk wel zeggen... Een verwijt naar je hoofd krijgen wordt door veel mensen nog wel eens geïnterpreteerd van, oh jee, ze zijn allemaal tegen me... vrijheid van meningsuiting, inperking. Nee, dat is gewoon... Uh, dat hoort ook weer bij de, bij de vrije meningsuiting. Namelijk dat je zwaar dat bekritiseerd dus kan worden. Precies, dat wil ja. ik dus net vragen. van uh, Horen dus de, de, de, de, de feitenvrij de kwalificaties en insinuaties... die ja. Soms misschien natuurlijk best ja. wel ver ja. kunnen gaan. Als je gewoon echt gewoon uitgemaakt ja. het voor, ja. voor neonatie en ja. weet ik het allemaal niet. Ja, dat niet hoort, dat, hoort dat bij de vrijheid van meningsuiting? Of, of, of is daar ook een keer een grens te trekken? Van, van ja, nu ga je te verder, dit hoef ik niet meer te pikken. Uh, wie, wie bepaalt die grens? Maar uh, helaas, het hoort erbij. Ja. Uh, wat je op een gegeven moment ook kan redeneren is: van ja, als iemand mij nu op een gegeven moment voor neonazi uitmaakt, ja. Tuurlijk, lacht erom. Uh, laat zichzelf kennen ja nee, Iemand precies. anders. Iemand die die kwalificatie uit. Om alleen maar immigratiekritiek. Ja, ik vind bedoel. het wel een interessant ja. punt. Want ik zat net ook nog te denken van. Wat betekent de waarde van woorden. Mm -hmm. Voor verschillende mensen. Dan uh, in, in mensen een oordeel van wat wel en niet moet kunnen worden gezegd. Want kijk voor, voor ons. Als ik, als ik een racist of een seksist of dat hele lijstje met buzzwords naar mijn hoofd krijg, dan voel ik er eigenlijk helemaal niks meer voor. Of je vindt het een bijna een geuzennaam soms? Ik, ja, nou, ik, ja? Ik, ik, vind het, ik vind het zelfs lacherig. Oh ja. ja ik vind het lacherig. Dat betekent echt niks, inderdaad. Klopt. Ja. ja. ja. ja. Nee, ja. precies. Maar ik vind het, ik vind het oprecht. Ja. krijg ik het gevoel van, mm -hmm. wil je nou echt, ga je het nou echt bij die woordjes laten? Ga je nou echt ja. maar dat roepen? en ja. Terwijl anders, anderzijds zullen er ook... Ja, aan de andere kant... Kijk, het woord good mens wordt ook wel eens heel makkelijk gebruikt. Hè? En dat is natuurlijk ook een vorm van... Oh, je zegt oh, dat is een good mens. Zo van, daar hoef ik eigenlijk niet mee te praten. Dan, weet je wel. Ja. Een, een naïeve, domme idealist. en Ja, misschien heeft die persoon ook wel hele kritische kanttekeningen. Als je langer in gesprek gaat. Maar, maar inderdaad populistisch. Natuurlijk, maar we leven denk ik in die zin ook in heel... Uiteenlopende taalwerelden. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, mensen leggen andere prioriteiten bij andere woorden. In hoe ze daar primair al op reageren. Als je dat, dat woord ja. zou, dan, dan, ja. dan reageer je er wel ernstig op dat woord en dan, dan dat wuif je weg. En, ja. dus heeft ieder, ieder mens heeft zo zijn gevoeligheden er ook in. Ja. Ik weet dat bepaalde mensen die uh, econoom of die heel erg uh, politiek uh, immigratiekritisch zijn, bepaalde journalisten, maar je ziet ze toch op Twitter dan uh, zich heel erg distancieren van de PVV. Dan denk je, ah, dat is toch een gevoeligheidje. Zo van ik wil niet bekend staan als Wilders aanhanger. Nou, dat vind ik wel eens vermakelijk. Omdat ja. het zo nadrukkelijk is dan. Ik zag het bij uh, Annabel Nanninga en Wier Duk toevallig uh, meerdere malen. Nee, ja, dat is dat het mag inderdaad allemaal van mij, hoor, wel dat, iets. Het dat... is opvallend. Dat van, ik ben, ik ben heel rechts, ja, maar er, zit een, er is een stapje tussen mij en het extreem. Ja, Wilders die, en zo heeft Wilders dus absoluut een functie. Zo kun je natuurlijk ook redeneren. Daardoor kunnen allerlei mensen zich zeer immigratiekritisch zijn en mogelijk voordoen. En, dan, en zich toch heel erg uh, deugmens voelen. Wow. Ja, dat vind ik trouwens wel interessant. Ja. Ik, heb, ik heb dus een keer van uh, Martin Bosma... die zrakketje bij de Rode Hoed... Die, die zei ook van... Nou, iedereen die zeg maar uh, enigszins uh, met onze partij sympathiseert mm -hmm. die raad ik altijd aan zeg maar uh, carrière technisch gezien om daarover te zwijgen. Dus eigenlijk ja. die riep zelf eigenlijk op van censureer jezelf nog maar mocht je, mocht je mij sympathiek vinden. van uh, op het, gaan, op er, je op je er, werk vooral. Ja zeg maar, precies ja. we gaan er niet mee te ja. koop lopen ja. en uh, dat is natuurlijk wel interessant dat, is iemand, dat, dat ja. zo iemand dat dus ook gewoon zegt. Van, uh, van, dat, dat gaf hij altijd als advies ja. aan Had... zeker jonge mensen van, uh, van kijk ermee uit zeg maar. Van, uh, ja. uh, ik heb dus, het ook dus, gehoord hoort van uh, mensen over de FVD uh, trouwens, trouwens ook al. Mensen, wetenschappers op universiteiten die er uh, niet voor uitkomen dat ze FVD hebben gestemd. Of er in ieder geval maar, als andere mensen heel enthousiast praten over hun stem op uh, GroenLinks, PvdA. GroenLinks. Prachtig verhaal. Niet vertellen over. wat ze wel gestemd hebben. Ik heb gewerkt, ik heb stage gelopen bij het, bij het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis. Ja. En dat, ah, is het, ken ik? dat is het rood, roodste uh -huh. hoekje Amsterdam. Dus het is nog een soort van Sovjet enclave die ze daar uh, vergeten zijn weg te poetsen. En ik heb daar, ik heb daar in, in, in volle flair en in volle ja. uh, zelfverzekerdheid ook gewoon nog... Tijdens verkiezingstijd met de posters en de, en de stickers voor, uh, voor het forum ben ik bezig oh, geweest. Okay. ik sprak erover met mensen die ja. het op zich wel mee eens waren. Ja, maar die zeggen dan... En de me nee, maar die waren, oh, wel, okay. waren vooral, vooral de ICT'ers. Ah. ICT'ers zijn rechtsverleningen. Ja ja, ja, ja, ja. Maar um, wat ik wel grappig vond, is dat de echte radicale jongens daar, mm -hmm. die vonden mij geweldig. Want ik bracht ah, wat kleur en ik brouwerij en die gasten ja. er tussenin, ja. ja. ja. in dat semi-gematigde, wel heel links, maar... Een beetje D66-erachtig. Ja, ik wil eigenlijk ja. gewoon tot mijn tot, tot, tot, tot pensioen een, een baan in loondienst en dan een mooi pensioen en dan gewoon niet te moeilijk. Ja. Radicale midden, maar toch wel een beetje rood geweest die spuugde me uit. Maar dan zag je eigenlijk dus dat de twee radicale uitersten, om het maar even zo te noemen, dat die het nog ergens wel konden vinden ik met kon elkaar. Ik kan het heerlijk. Ja. Ik kan het ook heerlijk ja. vinden met met met lekker radicale linkse mensen. Ja. Ook al ben ik heb ik echt weet ik dat ik een fundamenteel ander wereldbeeld heb. Want ik bedoel iemand die als zijn basis Chomsky heeft, die is mm -hmm die is aardig links, iemand die als, Vaak. ja, <laughs> bedoel, maar die man die wist ook ja. echt alles van Chomsky. Nou, daar kan je nog wel dingen van leren en ja. wat ik ook volgens mij ook wel betoogde in mijn boek is dat het soms ook heel goed is om uh, met zware tegenstanders uh, om te gaan en hun stukken te lezen, want het scherpt ook je eigen overtuigingen. Als je ja, alleen precies. maar dingen leest en mensen spreekt met wie je het eens bent, dan uh, wordt het je op een bepaalde manier wordt het ook heel makkelijk. En ik heb ook wel gemerkt dat soms ik een, op een bepaald gebied iets naar iemand toeschoof, maar ook wel dat ik juist uh, feller werd, extremer in mijn mening nadat ik met een, uh, een zware tegenstander had gesproken. Maar het voordeel was wel, ik kon, ik kon scherper formuleren. Dus ik zie ja. er ook voordelen in, in nee, de precies. mening van een, een, zeer, uh, ja, een zeer andersdenkende. Ja, dat zijn natuurlijk altijd argumenten die je nooit eerder hebt ontmoet. Ja, precies. En dan heb je bij wijze van spreken, de dag ervoor heb je een boek gelezen en dan uh, heb je daar een idee uit gehaald. En uh, dat wil je eigenlijk op de proef stellen bij de eerstvolgende borrel. Want dan ben je, bedoelt, je bent altijd aan het innoveren met je eigen ideeën. Nou, leuk dat het nu gaat over uh, inderdaad uh, andere ideeën en, uh, mm -hmm. en dus eventueel je standpunt aanpassen. Ja. Je las of je las, ik las. Wat ja. jij schreef in je voorwoord ook, uh, dat je met heel veel mensen bedankt je natuurlijk ja. van die je allemaal geholpen hebben en die je ook links rechts hebben gecorrigeerd. Ben je nou ook tijdens het schrijven uh, ben je van mening veranderd over bepaalde dingen? Dat je bijvoorbeeld aan het begin toen je met het boek begon aandacht en eigenlijk naar de hand van, ah nee, dat zit, zit toch eigenlijk wel anders. Was, was, zijn er dingen die wij echt heel anders tegenaan bent gaan kijken tijdens het schrijven? Nou, ik, ik vond toen ik startte ook altijd wel dat een vrijheid van meningsuiting heel groot moest zijn. Uh, dat is zo gebleven. Mm, wat ik interessant vond was inderdaad om te merken dat het politieke debat... ...tussen mensen en ook binnen de politiek, dat dat vaak zo aan de, aan de, uh, aan de moraliserende kant gaat. Dat, dat willen we toch eigenlijk, van dat moet eigenlijk niet gezegd mogen worden en zo. Dat vond ik voor mezelf wel een eye-opener en daarmee ook van, ja, dat, dat, dat moet maar eens een keer flink gezegd worden. want de, de, de vrijheid van meningsuiting gaat niet zomaar. Het moet, het moet uh, bepleit worden steeds. Uh, voor je het weet, is het. Uh, als, als we daar niet naar streven, dan is het. Uh, als we iedereen zijn zin geven die bepaalde dingen niet, niet prettig vindt, dan hou je op een gegeven moment echt uh, ge, geen mening meer over. Want dan ja. is alles kwetsend. Dus uh, dat, dat vond ik op een gegeven moment echt. Uh, een eye-opener: van, van ja, je moet. Hoe zeg ik dit nou mooi? Um, je, je moet uh, dingen, um, nou ja, de, de vrijheid van meningsuiting zou eigenlijk gewoon zo groot mogelijk moeten zijn. Je moet dingen vurig kunnen bepleiten. Um, en uh, ja, in het debat uh, luisteren naar de ander. Wees niet overtuigd van je eigen gelijk. Dat vond ik ook wel heel, uh, en tegelijkertijd, ja... Het mag ook weer wel. Dat was, het was heel dubbel altijd bij het schrijven van dit boek ook. Ja, ja vooral omdat voor je, je bent ook aan het opiniëren over ja. opinie. Dus ja. kom, kom voor voor je mening mogen mensen uit. ook weer hierop aanvallen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Kom voor je mening uit. Tegelijkertijd wees er ook weer niet. God Jezus, hang ook weer niet te veel de dominee uit qua je mening. Als je voortdurend hetzelfde betoogt, ik geloof dat ik daar het boek mee eindig, dan, dan. Ja, dat is toch heel vermoeiend. Mensen die echt. Uh, dag in dag uit op, op, op hun eigen site de islam bekritiseren dan denk ik op een gegeven moment ook ja, natuurlijk, leuk, dat moeten ze zelf weten maar worden ze niet zelf doodmoe ja, ja het, het, het, het, het probleem daarvan jezelf, is denk ik jezelf, dat, dat, dat het heel veel gebeurt in echo kamers naar, ja. een, naar een publiek dat er toch ja. al lang ontvankelijk voor is ja, en, en dat en heb ik wel geleerd van dit boek inderdaad dus van die, dat die, die echo kamers steeds blijven hangen in je eigen verhaaltje ja. je eigen cd'tje opnieuw afspelen <laughs> uh, wat trouwens een Man ander dat ook heel vermakelijk kan zijn of, ja. of wil jij wat zeggen uh, ja. ik vind het zelf interessant omdat ik ook nog heel links ben geweest ook nog met mijn Facebook als ik dan kijk, als ik dat dan vergelijk met waar ik er nu in zit ik ben hmm. echt van de ene wereld naar de andere wereld de getreden, andere bubbel zoals dat nu getreden, weer heet, ja, he? ja, het is ik ja, ken jouw achtergrond niet, jij was ooit wel, wel links of zo? ja ik ben aardig links geweest ik heb, ik heb daar ook best veel linkse werken ook serieus gelezen, maar mm -hmm. dat vinden linkse mensen nu niet heel, niet heel erg fijn. Neemt dan kan je zo mooi mee. Nee, ik Precies. ken het heel goed. Ja, ja, ik ja. ken het heel goed. Ja, dat was Reagan ook een keer zei van een, een, een, een, een marxist is iemand die die Marx uh, leest en een anti-marxist is iemand die Marx begrijpt. Maar, uh, Leuk. Nee, maar wat ik, wat, dat, dat is iets waar ik af en toe dan, als ik dan een beetje lopen, nadenk over het leven, dan besef ik me eigenlijk hoe bizar gescheiden die werelden zijn, want er zijn nu dus ja. voor mij werelden die ja. ik nooit, ook me ergens in de, in de verste verte voor, voor ogen kon houden dat die konden bestaan, mm -hmm. in digitaal dan en in ja. uh, wat voor debatten er plaatsvinden mm -hmm. en hoe groot dat is. En mensen praten wel, denk ik, eigenlijk, ik denk dat 99 van de 100 woorden die, die, die op het internet gegooid worden aan dovemans- of ja-knikkersoren gericht zijn. Kijk, dat dus ook wel. Maar ja, het is ook lekker om iets te lezen waar je in je besef vestigd wordt. Niemand kan de hele dag 100% informatie aan die je wereldbeeld aan het wankelen brengt. Dan word, dan word je helemaal, dan word je gek. Ja. Dan ben je in een soort schizofrene situatie beland. Als je, Als je de hele tijd constant dag, alles ja, ter vraag ja, gaat stellen. en ook alleen maar dat soort dingen leest. Dat is, echt, dat, dat is niet prettig. Dat, dat, dat, kan, dat kan ik niemand aanraden. Daarentegen inderdaad 100% alleen maar uh, bevestigende dingen lezen. Dat lijkt mij persoonlijk heel saai. Maar ik heb het idee dat menigeen dat is ook me oké okay vond. Ja. Nee, ik denk ook dat we veel <laughs> te veel. Ja. Want daar stoor ik me af en toe ook wel eens, wel eens aan, waar jullie het net over hadden. Dat van, die, van die eindeloze ideologen. Ja. Die mensen ja. die, die... Steeds dezelfde plaat. Ja, ja. grijs draaien. Ja. Maar ja, goed, het, het, het, het moet kunnen. Maar, uh... maar ook als je er helemaal niets in innoveert. Nee. Ja. Ik ben wel benieuwd, wat... Um, wat heb jij in jezelf ontdekt eigenlijk in de afgelopen jaren met, uh, in je verhouding met... Um, Meningen, Meningen. Oh, Meningen ik ben, ik ben het woord. Ik zal daar kort iets over zeggen, over bepaalde onderwerpen. Ik uh, ben van 1972, uh, toen had je op de lagere en middelbare school je het blad Sam, Sam Een uh, blad over ontwikkelingssamenwerking, culturen zijn gelijk, maar de, de arme zwartjes zijn eigenlijk toch extra zielig en beter. En dat krijg je dan toch, de, de, de, de daar word je toch heel erg mee geïndoctrineerd. Uh, Jan Maat, die toen, uh, toen ik tien was in de Kamer kwam. Uh, nou, dat vond ik ook fascist en eng. Maar dat logisch. Ik was tien of elf in die tijd. En dan, ja, dan krijg je dat mee. van hè, Alle partijen zijn tegen die man. Nou ja, dat is een... Later krijg je door van... Hey, man zegt ook wel eens zinnige dingen. Weer later uh, kwam er alweer dat klimaat. en had je bijvoorbeeld Bolkenstein. Dat heb ik dan wel vrij bewust meegemaakt. Dat die uh, hele immigratie dingen zei... Um, ja, en vervolgens, dat is na de eeuwwisseling gebeurd, zie je dat er voor die mening steeds meer ruimte is. Je had ook natuurlijk de opkomst van Fortuyn, die ik schitterend vond. Ja, ik, uh, Toen moest iemand ja, versterven Helaas. Maar dat wel, maar ik vond het wel... Uh, ja, ik, ik heb me ook suf gelachen in die tijd om uh, Fortuyn. Want je zegt ook echt allerlei angst bij, uh, bij media en politici. Dat was, <laughs> dat ook dat, geen idee. Ja, maar dat was ook echt heel grappig. Op een gegeven moment ze hadden hij dat geen idee, maar ze nodigden hem toch iedere keer uit. Kreeg er maar geen vat op, zowel journalisten niet als uh, andere ja, dat politici Dat is ook niet. Grappig, want En ik lag in een deuk, ook al was ik het ook soms met dingen niet eens. Ik lag echt elke avond, ging echt voor, uh, voor zitten. Jongens, toen uh, was die weer op tv en ja, het was een, een schouwspel, een toneelstuk. Helaas eindigde het erg dramatisch, maar. Nou, ik moet, moet nog eens genieten. Ik moet, ik moet zeggen, ik heb dat ja. nooit echt meegemaakt. Nee, ja, ik, ben met, natuurlijk, ik ben een piepkuiken. van, van, van uh, hoe jong was ik, jij en in in 2001 was ik zeven. Ja, ja, of nee, je, nee, wat zeg ik? Ik was vijf. Oeh, ik was vijf. Heb je het op het echt heel klein. Ja, ja, ja. uh, 9-11 is voor mij een schim uh, ja, in ja. mijn herinneringen. Maar dat ik heb later heel enkeen. bewust... Mm -hmm. Ik zat in Tivoli-Vredenburg. Op de nacht dat Trump verkozen zou worden. En die Maarten van Rossum die was daar. Ik had daar een kaart voor gekocht. Die heeft die hele avond lopen mijmeren over. niet. Nou, ja. die die, Henry, die gaat toch al winnen. Ik zal het alvast verklampen voor jullie. Die Henry oh, ja. gaat winnen. Is er hier? Nou, ik ben wel benieuwd. Zijn er een paar halve zolen die toch nog denken dat Trump gaat winnen? Dus ik hield mijn kaartje omhoog. want hebben ze van de kaartjes gekregen. Ja. En hij gaat tellen hoeveel halve zolen er zijn. In zijn eigen woorden zegt hij dat dan zo. En aan het eind van de avond zit je er toch wel goed te gniffelen als je dan ziet dat die zeteltjes binnen... Of dat maar dat het waren maar een paar uh, kiesmannen. Ja, een paar zogenaamde halve zolen. Ja, die halve zolen hadden die dat, toch allemaal. Die, die kregen wel kwijt. gelijk. Het, het, hoe de media. Hoe de, eigenlijk de ja. westerse intelligentie ja. totaal op zijn bek is gegaan. daar ja, dat is ongelooflijk. Dat zien ze bijna, ze vinden dat vaak ook heel erg. Ik weet nog dat ik, uh, ik heb het niet zo laat gevolgd die nacht. Maar ik stond de volgende ochtend op, ik zette de radio aan. Ik had toen geen tv. En uh, ik belandde in een of ander radio debat, journalisten debat. En uh, nou ja, ik begreep daaruit dat Trump gewonnen had. Maar het ging er echt over hun de Nederlandse media dus. Hè, en ze vonden het echt verschrikkelijk, proefde ik, dat ze dat niet voorspeld hadden. Dat vonden ze eigenlijk nog erger. Dus we vonden het erg dat Trump gekozen was. Ja. Nog erger dat zij het niet hadden voorzien of zoiets. Of ja, dat het... Precies, je ja. had die kopjes moeten zien van die mensen daar bij Tifoli. Ja. Met handjes voor hun mond. Oh, god. Zag je praten. Ja. Ben je tot het einde gebleven? Nee, was het, oh, kijk. nee. ik ben niet tot... Alle... Op een gegeven moment was ik er helemaal ziek van. Ik ben naar huis gegaan. En, uh... Maar was Trump al aan de winnende hand toen? Of... Ja, het was inmiddels ja? Wel, op een gegeven moment was het wel duidelijk. En toen, uh, toen besloten we doen nog één biertje oh. naar gaan. Ja, van ah, ja. Florida. En ik, ik zag het op de, toen ik naar huis aan het wandelen was, want ik had de bus dan weer gemist. En dat was het hmm. vier uur s'nachts door de Jordaan aan het lopen. En dan kijk ik af en toe op mijn telefoon en hmm. in de alle eenzaamheid, de koude nachtelijke straat van de Jordaan. Ja, dan vloeit dat geluk door je bloed. Oké. Okay. Maar goed, ik heb dus bij mezelf wel dingen meegemaakt. Dat je in dat merkt dat je op een gegeven moment kritisch gaat denken over uh, massa-immigratie en dat soort dingen... Je gaat anders denken en dan ga je ook andere mensen opzoeken. Word je soms ook weer bevestigd? Het is, het is een. Uh, ja, er zijn opinieveranderingen vinden in mijn plaats. Ja, ja. Op zich is dat niet vreemd. Ik bedoel, er zijn wel meer dingen die veranderen in je leven: uh, vriendschappen. Uh, als kind verzamelde ik postzegels en ik doe er nu niks meer mee. Er zijn meer dingen die veranderen. Ja. <laughs> ja. Een, een uh, ander thema wat ik trouwens ook wel ja. interessant vond, wat er uh, wat langskwam, uh, dat is eigenlijk de, de rol van, van religie, die volgens jou dan een soort, uh, ja, een een een soort gespe ja, geprivilegeerde ja. Uh, situatie ja. uh, zit. Nou, in Nederland wel, met die uh, met wetgeving, ja. Dat is oh, in Nederland trouwens vrij kort geleden afgeschaft, inderdaad, ja. Klopt. Ja. Uiteindelijk, dat artikel 100. 147 godlastering. Nou moet ik wel zeggen, ik kan natuurlijk heel goed uh, begrijpen dat je daarover uh, kan vallen. Zeker nou, ja. wel, laten we wel weten, gewoon een beetje bij het naampje noemen. Vooral vanwege de islam, die natuurlijk vaak nogal lange tenen laat zien. Ja. En dat het in het publieke debat uh, eigenlijk ja, het debat eigenlijk onmogelijk maakt. Want ja, bij al, alles wat je zegt, sta je we op een lange teen. En ja, dan is het, dus dat. is het debat weer ja. doodgeslagen. Ja, en toch, er wordt er altijd weer flink door de gedebatteerd. Maar het debat wordt vaak doodgeslagen door het gemoraliseerd. van je mag dit eigenlijk niet zeggen. Ja, precies, dat wel. Ja. Ja, wat ik wel interessant vind, je ja. nam daar een redelijk. Uh, ja misschien wel extreme stelling in door gewoon te zeggen van nou ja weet je uh, ja. vrijheid van godsdienst dat is gewoon precies hetzelfde of zou gewoon precies hetzelfde moeten zijn ja. als vrijheid van meningsuiting voor gelovigen en vrijheid van uh, vereniging inderdaad ja het is namelijk een vereniging in principe maar ja. goed uh, nou, ik vind ook... niet dat de ene geloof een, uh, een gelovigen een voorrecht zouden moeten hebben op niet gelovigen ik hoor ook nooit in de Tweede Kamer iemand zeggen van uh, Roemer of zo, van dit is socialisme-lastering of zo. Begrijp je? Dat, dat ligt nee, kennelijk. Nee, nee, precies. Kennelijk wordt, er, wordt er zien wij gelovigen dat, als een lage soort mensen, dat, niet, dat minder kan hebben, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar die moeten toch net zo goed kunnen incasseren als, ik pak weg, socialisten, uh, liberalen, uh, Ja. maar op. Maar wat, ja. wat wel, misschien wel, misschien een, uh, niet op me mee kan gaan, is daarmee geloof. ja. Een religie heeft altijd een, een uh, ideologische dimensie. Dat, dat staat buiten kijf. Ja. Net als voor, socialisme. Ja, precies. Ja, nee, precies. <laughs> ja. Maar dus, met, wat, wat het ideologische betreft, uh, snap ik het volledig. Van, ja, daar, daar verdien je dan geen uh, speciaal privilege. Alleen een puntstuk wel... Een religie is niet enkel een ideologie. Dus bijvoorbeeld, een, een atheïst kan je moeilijk beledigen. Ik bedoel, een, een niet bestaande God kan je ja. zeg maar niet, niet, niet, niet voor kuttapen uitschelden. Klopt, en, maar en, een, een, uh, bij een uh, godsdienst weet je ook niet zeker of die God bestaat. Dus, ja, ja nee, maar uh, kijk, voor die mensen is het natuurlijk, ja, natuurlijk heel, wel, heel reëel. Maar, ja, ja. maar moet je ze dan toch een speciale bescherming geven daarom? Ik vind dat toch een beetje. Ik vind dat toch het bevoorrechten. Ook al hebben die mensen dan iets speciaals. En het is een bepaalde traditie. En het is bijzonder voor ze. Maar dan denk ik aan de andere kant. Ja, je hebt ook mensen voor wie Ajax heel veel betekent. Ja, lacht er maar om. Maar dat heeft ook alle kenmerken van een religie. Uh, Jawel. Petjes, kleding, erediensten. In de Tuurlijk, ja, absoluut. Arena. Maar wat, dan, wel, wat wel is... En ik, dan denk ik, ja... Dan moet je op een gegeven moment ook uh, Ajax uh, belediging, straf aan gaan stellen en zo Als die daarvoor, uh, als die, uh, als mensen dat zouden willen dan. En maar een religie gaat natuurlijk ook over waarden en daaruit voortvloeien ja. normen. En die, ja. die voor, voor, eh, voor uh, die gelovigen die bij die religie horen zijn, bepaalde normen, ja. Ja, daar ja, kun je, je niet aan tornen. Ja, maar dat vind ik dat ze dat voor hun eigen groep mogen ze er alles aan doen. Ze ja. dus moeten niet nog eens een keer... De hele samenleving daarmee... Nee, precies, maar dat is dus die scheiding van kerk staat. Ja, en staat. Maar nou dat, en dat is toch de, ik, ja. ja. Nou, en daarmee, nou precies, die scheiding van kerk en staat. En daarom uh, maar, moet, moet dus de staat niet speciale privileges geven aan religies. Juist vanwege die scheiding. Niet een speciaal bevoorrechte positie over uh, beschermingen en al dat soort dingen. Het is helemaal niet nodig. Nee. Bovendien kan een religie toch best voor zichzelf opkomen. Kom op. Nou ja, kijk, ik weet niet, ik vond het wel dat die, zeg maar, dat, dat wel heel snel een soort micro-reductie maakt. Van ja, het is, je hebt, je hebt uh, religie en, en vrijheid, van, vrijheid van religie en ja. vrijheid van meningsuiting en dat is één en Ja, tweeën, ja religie ik, is een mening over Ik heb niet, ik heb het nog niet uitgebreid, ja. maar dus ik had wel een paar gedachten in ieder geval met, met ja. in mijn geheugen kwamen. Maar dus, maar ja, kijk, zeggen, een, religie is een mening over God. En, uh, nou, stel iemand is Maar religie is ook mening. heel normatief. Ja, en, en, en, en een ik vind vrijheid het... van meningsuiting is natuurlijk subjectief. Dus ja. zit daar niet al meteen een spanningsveld? Nee, klopt. Zit er... Ja, Maar ik vind toch. Lijkt, normatief is allemaal prima als je dat binnen je eigen kerk doet. Dan... En dan nog, trouwens, zul je zien dat menig gemeentelid zich daar in het geniep uh, niet altijd aan al die normen houdt. Maar dat is een ander verhaal. Nee, ja. Maar om dan ook nog uh, anderen bijvoorbeeld te willen verbieden te vloeken. Ja, dat, vind ik gewoon, uh, ja, dat vind ik veel te ver gaan. Dan krijg je dus een hele samenleving die zich moet aanpassen aan christenen. Of ergens aan islamieten zo En dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, eens. Want dan zijn we eigenlijk allemaal, worden we dan christenen, terwijl we het niet zijn. Of allemaal islamieten, terwijl we het niet zijn. Nee, maar wat wel... Het gaat dan om aanpassen aan. En dat hoeft voor mij niet. Maar goed, ik wil het niet. Ik vind het leuk om een advocaat van de Duits te gemerkt. Wat ik natuurlijk wel interessant vind, is... Kijk, ik kan zeggen van... ja. Ze, ze, ze verdienen geen, geen privilege en, en je hoeft niet iedereen uh, christelijk of islamit te maken door zeg maar, een verbod op vloeken. Alleen in dit geval zou je natuurlijk wel kunnen zeggen van oké, okay, je hoeft het niet. Maar op zich een, een aanmoediging tot zelfcensuur zou wat dat betreft niet... ...niet verkeerd zijn. Ik bedoel, want wat is het publieke debat erbij gebaat... ...als iemand Allah uh, voor Kurtaap gaat uitzitten maken? Ik bedoel, nou, wat, wat schiet je daarmee op? Het is misschien niet altijd effectief. Soms trouwens ook wel. Belachelijk uh, maken kan soms ook juist heel goed uh, werken. Uh, de functie van de nar. Toch altijd uh, vaak... Ja, ik, ik bedoel, ik denk dat het allebei werkt. Zowel hele serieuze betogen... Ja. Uh, als uh, in dat narren die echt belachelijk maken, cartoonisten en zo, ik denk dat allebei uh, noodzakelijk zijn. Ik geef toe, uh, dat het kut -gedoe, dat is misschien niet uh, effectief, maar om het nou te gaan verbieden... Uh, nee, nee, nee, waard. nee, nee, okay, Het legt trouwens ja. wel wat bloot. Als, ook, als het gebeurt, dan, als mensen... dat is dus de, de reactie ja. erop, dat, dat, ja. dat legt het bloot. Ja, dat is ook het voordeel, dat is ook een heel groot voordeel. Dat, uh, Theo van Gogh bijvoorbeeld, vond dat dus ook altijd, hij zei van ja... Um, je moet die meningen allemaal niet verbieden. Zowel mijn mening niet. Nou ja, en dan kwamen de meest grove beledigingen richting Allah en uh, islamieten. Die ik persoonlijk ook niet altijd... Ja, van, jonge, jongen, Maar ja, ik wou ze niet verbieden. Maar hij zei ook van ja, als zij dan dingen roepen als... Joden, homo's van de flats af. Hij zei, ga dat nou niet verbieden. Want het gaat ondergronds. En ik wil dat weten. Ja. Ik wil weten hoe er in die kringen gedacht wordt. Dat is leerzaam. Dan kunnen we er tegenin gaan. En dat denk ik, ja, dat, dat vind ik dan toch... Het zegt iets. En dat is heel prettig. Ja, ik zat dan te denken van... Is het niet een beetje problematisch? Je had het over de, de, de nar. En je kan je als de nar gedragen. En je kan je als de serieuze spreker gedragen. Ja. Maar ik denk... Zijn dat niet eigenlijk rollen die best wel strikt gescheiden moeten blijven? Want, nou ja... Het is, een eigenschap van de nar is natuurlijk ja. dat hij. het zei Petersen. Jordan Petersen zei dat toevallig. Um, men heeft een bepaalde minachting ook voor de nar. Weet je, de nar is, is al zo'n verdorven kabouter, joh, laat die, die kan alles zeggen. Dus hij ja, kan zelfs de waarheid hem zeggen. Ja, niet en wel serieus. Dus misschien een beetje, ja, ja. Het is ook weer wel. Terwijl als... Iemand die in, in intellectueel hoog aanzien mm. ineens mm. dingen gaat zeggen. Die, die het voortbestemd zijn voor de nar om te zeggen. dan. ja, dan, dan rijmt het dat, niet echt. Nee, dat rijmt niet. Maar ja, iemand kan zich ook ontwikkelen. Misschien wil iemand op een gegeven moment ook wel naar zijn. Ja, om <laughs> daar ja, nou. Ja, natuurlijk. je hebt gelijk. Je hebt onder bepaalde spanningsvelden en zo. Uh, ik kan me wel maar... voorstellen dat, stel, dat er iemand voor. Uh, voor de, de verschrikkelijke dingen die hij zou hebben gezegd. ...wordt aangeklaagd... Ah, um, dat, dat hij zegt... Dat was, ik, ben een, ...ik ben een nar of zo. Ja. Nou ja, dat er rekening wordt gehouden... ...met de rol die diegene speelt. Ja. Um, stel iemand... Schrijft een, een, een serieus boek of een serieus pamflet. en dan gaat helemaal los. of iemand die is cabaretier. Ja. Dat is echt. Er, is wordt, heel heel al over, er wordt ook al behoorlijk rekening mee gehouden, of volgens mij. We er zijn wel eens aanklachten ja. geweest van gehandicapte organisaties. dacht ik tegen een cabaretier, Micha Wertheim. En het is toch altijd gezien als van. Nou, het is nooit helemaal echt serieus genomen. Ja. Zo van: dit is een cabaretier. En in een cabaret mag men meer. Je gaat er ook van tevoren heen. Er wordt verwacht dat je je ook een beetje geïnformeerd hebt. Dat je incasseringsvermogen hebt. Dat je weet, oh ja, het is cabaret. Het is niet. Uh, het is ook niet. Uh, noem eens een hele lieverd. We gaan wel naar uh, Theo uh, of naar. Die gewet, maar niet naar André van Duin, zeg maar, hè, die tegen iedereen aardig ja. is. Dus dan. Het heeft ook met verwachtingspatronen te maken. Nee, precies. Ja. Nee, maar in nee, een krant ik... bijvoorbeeld, als iemand in een krant iets naar uit haakt. Of op internet. Ja je hebt ook nog de vrijheid om natuurlijk niet om het niet te lezen, om niet te kijken, om niet... je hebt ook wel eens mensen denk ik die gaan expres naar die de andere. kijken en om het anderen gewoon niet serieus ja, te nemen in de, de eerste ook, plaats. Je hebt ook wel eens mensen die gaan echt zitten van kom ik, ik, wil, ik wil beledigd worden, weet je wel? Wat wat walgelijk. En dan ja en dan denk ik ja dat is allemaal prima. Ik kijk ook wel eens expres iets heel slechts op internet. Maar niet om er daarna een aan, uh, aanklacht over in te In die ja. zin zou je dus wel ja. kunnen stellen dat, dat in, in, andere, in verschillende omstandigheden. verschillende dingen. Dat klopt. Wel of niet, ja. wel of niet gepast zijn. Het contextverhaal. Ja, nee, dat je, klopt. De cabaretier. Niet, niet per se wettelijk, maar wel ja. cultureel nog gewoon zeggen van: joh. Doe eens even normaal. Maar dat is wat je nu zegt klopt. Helemaal. Dat is bij alles zo. Echter, uh, wat je ook ziet is dat bij. ...kunstenaars, cabaretiers, maar ook wel schrijvers en zo. Het gaat ook altijd om doorbreken van verwachtingspatronen. Dus dat is ook weer iets. Mensen verwachten van je dat je met, eh, met een braaf programma komt... ...maar opeens komt er iets heel fels of juist andersom. De eeuwig felle cabaretier gaat opeens een heel lief lied zingen. En choqueert daar bijna mee. Ja. Maar je nee, hebt gelijk denk... met je verhaal dat iets contextafhankelijk kan zijn, dat klopt heel sterk, ja. Een bepaalde taal die uh, op het podium wordt uitgeslagen, die, uh, dat die hoort misschien niet, niet in de Tweede Kamer, zoiets, ja. als ja, een ja. iets zou zeggen ja. wat in de Tweede Kamer uh, aan nou, de orde van de dag dan is, Dan dus zie je automatisch dat, dat het in taal een ironie loopt. is dan, ja, oh. dan, <laughs> dan, zie je, dan wordt het automatisch opgevat als, oh hij grapt natuurlijk, ja, hij maakt een geintje, ja. Ja. Um, in je boeken haal je ook de, de Duitse filosoof Jürgen Habermas aan. Ja. En die had het over de publieke sfeer, waarbinnen rationele discussies kunnen worden gevoerd. Ja, heerlijk zou dat zijn. En dan vrij van ja. dwingende krachten, van die herschaftsvrije communicatie. Ja. ja. ja. Um, jij. Ja, we het, ja, ja, wel dus. Ja, je ziet het, ziet het hier ja. als een, als een, ja. met een kritische noot van, ja, ja. met al zijn voorschriften. Dus ja. hebben we zelf wel een grote ja. Dingland. Maar is het niet juist eigenlijk inderdaad het ideaal dat wij met z'n allen zouden moeten nastreven? Ik een soort, het heel lief. Een en soort wij... 19-eeuwse koffiesalons ja. voor ja. Zo is die, zo mooi. Ik zie, ja. ik zie het helemaal voor en me. En toch zul je altijd mensen hebben van iets meer aanzien binnen die salon. Minst argumenten, vier argumenten serieuzer worden genomen dan mensen van mindere aanzien. En dat is een beetje het probleem. Ik, ik zou het heel graag maar ja, willen hoor. Ik bedoel, is, uh, het, is het niet uh, gewoon ja. inherent aan hoe ja, mensen... Ja, in elkaar zitten. Bestaat utop, utopia, om zo te zeggen? Van, is, is, zou dat niet het, het beste zijn, het beste van het slechtste? Ja, misschien, misschien dat utopia in de toekomst wel bestaat natuurlijk. Dat weet ik niet. Ja. <laughs> ja. Uh, nee, ik, ben, ik, ben hier, ik heb hier iets stevigs gezegd over Habermas. Maar ik denk tegelijkertijd... Uh, ja, het is prachtig, maar het is af en toe. En wat, ik ben er niet heel diep op ingegaan. Maar ik zag eens een aantal van die voorschriften van hem. En die waren wel zo dwingend. Dat ik dacht, hmm. Uh, ja, kun je, je volgen. Ja, dat weet ik even niet meer. Dus dat moet ik dan ook mee. Ja, oké. Okay, het nee, belangrijke ja. ding in het publiek debat is ook af en toe zeggen: Ik weet het niet. als je, En niet gaan, maar zomaar gaan lullen. Dus, uh, ja, dat is ik altijd weet het uh, niet meer. een, een ja. leerdammetje doen. Ja. Dan, uh, oh ja, een ja, leerdammetje ja. <laughs> ja. Maar goed. Uh, het was gewoon heel dwingend. Van eerst moet die persoon aan het woord, dan die persoon. En dan pas als alles uitgepraat is. En toen dacht ik ook zoiets van: ja, maar als dit, dit kan alleen bij, bij een soort oneindige hoeveelheid tijd ook of zo, zoiets. Ja, ik vond het ja, ook okay. een beetje. Maar misschien, misschien moet ik mijn oordeel. Ik heb het in het boek scherp neergezet. Misschien moet ik het ietsje aanpassen en zeggen: van ja, er zit toch wel wat in, maar dan als ideaal waar we naar moeten streven. En dan realiseren dat als we 60% halen. ...van het ideaal dat we eigenlijk al toppie bezig zijn. ik heb het wat strikt neergezet. Ja. Nou, dat is ook een beetje voor de polemiek. Soms. Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, en daarbij zeg ik dan nu, oké. Okay. Ja. Maar goed, nu, nu gaat het over een 19 e eeuwse koffiesalon. Ja. Alleen de realiteit nu is dat uh, het publieke debat ja. zich niet in een koffiesalon... ...maar op internet ja. afspeelt. Ja, waar ieder wat, wat wat heeft, soms. Ja, precies. Bij, inderdaad, heeft dat ook niet ongelooflijk veel consequenties voor... Uh, ja, ook over voor het denken over vrijheid van meningsuiting, van hoe, hoe je dat zou moeten benaderen. Ja, een van de mooie dingen aan internet is wel dat in principe kan iedereen uh, toch zelf een blog beginnen of zich bij een blog aansluiten en bepaalde dingen schrijven, een podcast beginnen. Het zijn allemaal mogelijkheden. Dat was uh, toen ik jong was, in de jaren 80 en 90. Dan moest je, dat kon ook allemaal wel, stenselen en zo. Ik bedoel, je je kon, maar er waren, Het gaat nu toch wel makkelijker. Je komt makkelijker ook met gelijkgestemden in contact. Uh, politiek, maar ook uh, fans of uh, fans van legpuzzels. Bepaalde, je kunt makkelijker soms uh, gelijkgestemden of, en ook uh, tegenstanders trouwens. Die kun je ook makkelijker treffen. Dus op een bepaalde ja. manier ben ik ook best wel weer optimistisch over internet. Ik, er wordt wel heel veel geklaagd over eigen bubbels. En dat klopt. Tegelijkertijd zie ik op Twitter uh, hakken tikken. Maar ik zie dan toch ook wel mensen hakken tikken. Maar dan hebben ze toch contact met elkaar. Nee, dat was grot. Ja, op Facebook gebeurt ja, natuurlijk ook een lopende En dat de denk ik, ja, dat is toch eigenlijk wel... Want vroeger had je, echt een, had je mensen die gingen echt alleen maar met andere volkskrantlezers om. En je had telegraaflezers dus en die dachten heel anders. En die gingen echt bijna alleen maar. En die troffen ook nooit eens een keer een... Kan uh, wel lekker overzichtelijk. Is ook lekker. Maar dit heeft. Natuurlijk, mensen trekken zich terug. Maar je ziet ook. inderdaad, toch wel heel wat uitwisseling. Ook al is het niet altijd. Het gaat niet altijd even. en dat wil ik rustig zeggen hoor. Het gaat dus niet altijd even fatsoenlijk. Bepaald niet. Maar ja, dat is mijn visie dan. Nee, <laughs> nee dat klopt. Maar dat is misschien ook ja. een beetje het punt dat. Um, zeker met, met internet en Twitter. sociale media. Ja. Uh, het publieke debat. Het klinkt misschien heel uh, argaïs, maar dat is toch altijd een beetje het, het domein geweest, misschien van een, een intellectuele bovenlaag. Terwijl nu bemoeit het natuurlijk alles en iedereen zich er Ja, maar dat vind ik ook wel weer, weer goed. Ten tweede zie je toch ook dat Twitter dat, dat toch ook dat is, daar zitten ook erg weinig laag opgeleide op. Dat is toch een, uh, een beetje ja, Amsterdammers en uh, heel veel journalisten, ja. uh, mensen die daarbij willen horen. Ja, verder denk ik ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld eens een tijdje op Twitter gezeten en dan word je heel fanatiek met al die discussies. En op een gegeven moment vond ik dat een beetje too much worden. Ik vond ook dat ik er zelf te veel mee bezig was met al die discussies. Mensen overtuigen, tegen gaan. Toen was ik een jaar vanaf. En dan merk je ook al die dingen die je dan belangrijk vindt. Pietje heeft dit over Jantje gezegd, Pietje heeft dit over immigratie gezegd, over milieu of zo. Die worden vanzelf helemaal niet meer belangrijk voor je. Je weet ook helemaal niet meer waar het over gaat. Als iemand anders erover begint. Van goh, het was wat laat zeg. Met uh, Baudet en zus en zo. Zeg ik, hè? En yeah. Het is ook helemaal uh, de, niet erg dat je het niet weet. Ja. Echt, je leeft wel door. Ja, ja. Nou, dat je valt je me trouwens sowieso op. Ja. Hoor. En en misschien een zijspoor, Maar, maar dat, dat heel veel discussies tegenwoordig ja. inderdaad ook gaan over... Wat heeft die en ja, die gezegd? Maar niet over, gezegd. over, niet wat heeft die gezegd? Nee, wat nee. heeft die gezegd? Van waar gaat het over? Van veel, veel uh, discussies op meta-niveau. Van oh, de, deze site schrijft dit en ja, oh, ja, de, de, deze een gezeur. Ja, ja, uh, al zeuren over de reacties op de dagelijkse standaard. Ja, dat soort ik denk, dingen. Kan mij dat nou uh, ja uh, boeien en uh, toch op? Ja, <laughs> ja. <laughs> ja Precies je dat. Maakt ook te, ik denk ook wel eens dat je dat, je maakt zo elkaar te belangrijk en ze hebben elkaar ook, ja. ook nodig zonder. Uh, ja, dus als we hun dus ja, bestaansrecht ontdelen ja, aan... PO en Geen Staal ja. zouden het dan heel moeilijk hebben zonder Joop. Ja, nee, som Je moet wat in tijd hè? Ja, nee, dat is ook zo. Ja, zit je Ewout klei aan de lopende band om ja. een stukjes te schrijven? Ja, ja, dat is heel bijzonder van hem. Of ik was even hey, erg uh, positief over dit boek. Dus ik ga hier. Uh, nou, dat is <laughs> dus ja, oh, een dat gaat boek. Ja. doen. <laughs> ja, ja, nee, helemaal niet. Omdat ik vind andere stukjes van hem. Uh, boek uit het ik Minder. Uh, ja, zijn recensie van dit boek. Uh, ik, uh, ik kan moeilijk zeggen dat ik daar uh, bezwaren <laughs> tegen had. Hij was erg lovend. <laughs> dus ja. Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat, we net, uh, dat het een mooi punt is om te stoppen. Dat lijkt me goed. Oh, waar... Heb jij nog, ja? ja ah. heb nog... Iemand heeft nog een stichtelijk woord? Dus oh, mag dat mag ook. Ik, ik heb nog, nou, de, ik weet niet of het een stichtelijk woord is, maar wel een, een uh, heel uh, grappig iets wat ik in het boek tegenkwam, wat ik eigenlijk ik heb het nooit echt zo goed bij stil En er staat uh, voor, de, voor, de, voor de lezers die het boek gaan aanschaffen, dan moet je even bladeren naar pagina 17. <lacht> uh, daar staat dat het dus inderdaad strafbaar is, en dat is een, de beperking van de vrijheid van meningsuiting, om Um, een hoofd of een regeringslid van een bevriende ja. staat opzettelijk te beledigen. Opzettelijk, ja. Hoeveel mensen zijn er wel niet strafbaar in Nederland? Ja, misschien wel een hoop. Koning Boudewijn, als je daar wat lulligs over zegt. Ja, en, of, en, en iedereen die op trimp zit te vitten. Nee, andersom, ja. op Trump zit te vitten. Oh ja, zo'n bevriend staatshoofd. Ja, dat is een bevriende. Dat staat aan onze kant, een NAVO. Ja. Uh, ja. Allemaal hetzelfde. ja. Ja, dat is, uh, het was ook een dame, noem ik in het boek, in dat hij Bush had uh, uitgescholden of zo. Ook in uh, een spanboek of zo. Ja. Nee, uh, dan zou, uh, volgens die redenering zouden een hoop politici uh, in Nederland uh, met hun mening over Trump uh, misschien ook wel strafbaar zijn. Ja, dus ja. best luisteraars, kijk uit. <laughs> dat lijkt me is, een mooi einde. Ja, heb jij niet nog een stichtelijk woord? Nee, nee? ik vind dit zo'n mooi einde. Dat, uh, dit is een mooi einde. Ja, precies. Nou. Dank je wel. Dank jullie wel ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.